Het is één uur, Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. Een van de treinmachinisten die betrokken waren bij het treinongeluk van afgelopen avond in Amsterdam is nog niet aanspreekbaar. De andere machinist die licht gewond is, heeft bevestigd dat beide treinen in beweging waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond. Bij de treinbotsing zijn meer dan 100 gewonden gevallen. Volgens de gemeente Amsterdam zijn er 42 zwaar gewonden. Ongeveer 75 mensen raakten licht gewond.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 omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden en vooral ouderen zouden raken. Er gaan 300 VN-waarnemers naar Syrië. Dat heeft de VN-veiligheidsraad besloten. Ze moeten erop toezien dat het Syrische leger en de tegenstanders van het regime zich aan het staakt het vuur houden. Dat ging ruim een week geleden in, maar wordt niet goed nageleefd. Deze week werd in sommige steden in Syrië toch nog gevochten. Het weer de komende dag begint zondag, maar in de loop van de ochtend ontstaan buien, mogelijk met onweer. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het nos journaal. Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust. Lust. Live vanaf Wasteland. Vannacht neem ik je mee een geheime wereld in. Ik heb er al over gesproken de afgelopen weken. Maar we zijn er nu toch echt. Het wordt het stoutste feest van Europa genoemd. Het is een plek waar alles kan, alles mag en dus alles ook gebeurt. En wij zitten er vannacht live bij. En met wij bedoel ik dus jij en ik. Welkom bij Lust op Wasteland. En het is echt fantastisch om hier te zijn. En misschien dat je het een beetje gemist hebt en dat je denkt waar heeft die dat over het huh? stoutste feest van Europa... Wasteland is uh, een van de grootste fetishfeesten van Europa. En van heinde en verre komen mensen om één avond alles van zich af te schudden. Alles waarvan iedereen zegt... nou, dat kan je eigenlijk niet maken, dat kan je eigenlijk niet doen. Dat kan hier vanavond wel. En wat een eer dat wij erbij mogen zijn. Oké, okay, jij wilt natuurlijk weten... Reider, die vertelt dat allemaal heel spannend of heel grappig. Ik weet niet wat je ervan vindt. Maar hoe ziet het er daar dan uit? Nou, ik kan je vertellen... Ik zit hier in de welkomsthal en er gebeurt van alles om me heen. Mensen zijn op een hele bijzondere manier gekleed bijvoorbeeld hier op Wasteland. Want ze hebben hier een hele strikte dresscode. Ik pak heel eventjes uh, een aantal woorden erbij die dat goed kunnen omschrijven. De dresscode houdt in. Je komt hier in het leer. Of in een uniform. In iets van plastic, in iets van rubber. Of je komt hier gekleed als een schooljongen of een schoolmeisje. Misschien heb je helemaal geen zin om iets aan te trekken. En heb je gewoon zin om in je Adam of in je Eva-pak... lekker rond te banjeren op dit grote festival. En dat mag ook. Ik vertel het je, alles kan hier en alles mag hier. Er zijn hier ontzettend grote shows. Je kan hier van alles doen, je kan hier van alles beleven. Je hebt darkrooms waar je in kan verdwijnen en dingen in kan meemaken. En ik neem jou vannacht mee naar al die geheime plekjes van Wasteland. En ik doe dat niet alleen, want mijn collega Tim Hofman... Toch wel een van de meest bleue jongens nog van BNN. Hij is er natuurlijk net. Hij is nog niet zo door de wol geverfd. Maar die heeft zich vanavond uh, opgeofferd. Want die dacht, weet je wat, ik ga op pad op het festival. Ik ga van alles zien, van alles beleven, van alles meemaken. En daar ga ik openhartig over vertellen. Nou, fantastisch. Kan je vertellen, ik vind het best wel spannend. Ik ben wel eens eerder op Weaseland geweest. Zo ging ik ooit voor uh, spuiten en slikken hier naartoe. En er ging een wereld voor me open. Daarna ben ik nog een keer voor spuit en slik geweest. En toen heb ik het meegemaakt vanuit de kant van de performers. Er worden hier allerlei mooie shows gegeven. Maar nu dus met de radio. Nu zit ik hier speciaal voor jou... zodat jij vanaf je luie bank thuis dit grote spektakel... wat we Wasteland noemen, ook kan meemaken. En er gaat van alles gebeuren... Straks ga ik iets meer vertellen over de geschiedenis van Wasteland. Zo van wanneer is het ontstaan en met welk idee en wat voor soort mensen komen hier naartoe. En we gaan natuurlijk regelmatig horen wat Tim allemaal meemaakt. Maar ik heb ook heel veel fijne muziek voor je. Zo ook de man die door 3FM door de, uh, als beste zanger van Nederland werd uitgeroepen. Waylon. En uh, he's about to lose it. Ik kwam nog niet eerder voor dat ik deze show presenteerde in een latex catsuit, maar ik kan je vertellen dat moment is vannacht aangebroken. We zijn hier live op Wasteland, het grootste fetishfeest van Europa. En het is alsof ik een geheime wereld ben binnengestapt. En het is fantastisch. Ik uh, zit hier met Nora van der Wouden. Hallo. Nora, goeienacht. Goeie avond. Wat fijn dat je even aanschuift. Nora. Jij kan me alles vertellen over het festival waar we vannacht zitten en waar we vannacht live vanaf uitzenden. Voor de mensen die geen enkel idee hebben. Als ik zeg Wasteland Fetish Feast. Wat is het precies? Uh, Wasteland is in uh, 1994 ontstaan. Uh, is eigenlijk uh, in de Amsterdamse underground scene in de richter. Voor de mensen die nog weten wat dat is. Uh, ontstaan, al zijn een uh, evenement uh, waar eigenlijk gewoon alles kan, alles mag, je mag zijn wie je wil zijn en eigenlijk voor iedereen is er wel een platform weet je, voor elke fetish alles en, alles, en, alles en nog wat geef eens wat voorbeelden van uh, fetishen die hier voorbij komen, want je zegt alles kan, alles mag ja, dat is, uh, aan de ene kant is het, is het vrij uh, breed en aan de andere kant is het eigenlijk ook weer vrij, uh, vrij Specifiek? beperkt, ja, ja het is absoluut zo dat uh, je, als je hier om je heen kijkt, mensen in het leer ziet, in het latex, je ziet mensen in uniformen, je ziet mensen naakt. Gewoon volledig, nul nul aan. Wat zien we hier nog meer? We ja. zien hier mensen in uh, nylon. Uh, eigenlijk alles waarbij mensen eigenlijk gewoon een uh, staat van opgewondenheid zouden kunnen bereiken. Uh, ja, je het is allemaal komen. sexy kleding, hè? Want uh, ik, wij zitten hier natuurlijk ook uh, strak in het latexpak. Ja, je ziet het, er mooi uit. Dank je, dank je. Ik voel me ook, kan ik je vertellen, ik moest me er even inwurmen. Ja. Zo'n latexpak, daar moet je even je best voor doen om erin te komen. Maar als je er dan eenmaal in zit, dan denk je, ja jongens. Ja. Het zit best lekker, hè? Ik, Het zit lekker en ik voel me ook best sexy. Maar je mag hier niet in een spijkerbroekje naar binnen en nee, een Hawaii-shirtje. Nee, nee, die, die spijkervet die is hier nog niet uh, geconstateerd. Uh, de doorbitjes laten dat ook niet toe. We hebben nog niet eigenlijk uh, meegemaakt dat mensen echt een uh, fetish hebben voor spijkerbroeken. is zal ongetwijfeld te staan. Heel klein ergens een groepje wat daar helemaal vet voor heeft. Maar wij vinden dat niet binnen, binnen, pas niet binnen ons plaatje van, van, van fetishisme. Nee. Wat ik al zei, het is heel breed. Ik zag een aantal mensen met uh, ballonnen lopen. Outfit van ballonnen. Outfit, dat zijn ledybug-achtige ja, praktijken ja, bijna. Ja, en ballonnen. Er zijn ook echt mensen die een fetish voor ballonnen hebben. Hè. Ja. Dat is heel en... raar. Maar het het gevoel, ja, het gevoel dat hoort bij fetish. Ja. Hoe omschrijf je dat? Um, nou ja, als je hier voor de mensen die, die niet weten wat Wezenland is, als je hier binnenkomt, dan merk je gelijk aan, aan, aan de sfeer die hier hangt dat gewoon alles kan en alles mag. Niemand zal je aankijken op hetgeen je aan hebt of niet aan hebt, of, of hetgeen wat je doet of wat je niet doet. Uh, Weesland uh, kenmerkt zich door, door gewoon totale absolute vrijheid. Gay, ja. bi, homo, uh, nou ja, de gay b. Alle kleuren van de regenboog. Alle lopen hier rond. Dik, dun, klein, groot. Ja. Het komt allemaal voorbij. En het is allemaal mooi. en Iedereen heeft zijn best gedaan om gewoon het uiterste van zichzelf te laten zien. Ja. En uh, ja, Weesland is gewoon uh, het land der, der verleiding. Iedereen is op zijn eigen manier bezig met zijn seksuele fantasie. Uh, Want het is... Zit het allemaal tegen de seksualiteit dan? Ja, een, fe een fetish is wel toch wel vaak ja, een verbondenheid met, met seksualiteit. Ja, uh, ja so, so, volgens mij ziet iedereen dat wel zo. Uh, een staat van opgewondenheid komt er vanuit iets waar je een fetish uh, voor hebt. Ja. Uh, mensen kunnen zich ontzettend uh, opgewonden voelen door de hele avond in leer te lopen. Mensen kunnen zich ontzettend opgewonden voelen door de hele avond in... Uh, nou ja, i i aan een snoer rondlopen. Ja, want dat zien we voorbij komen. Dan uh, zien we twee prachtig geklede mensen. Ja. En dan zit er in één een keer eentje aan een hondenketting vast aan de ander. Dat ja, komt klopt, uh, voorbij. Ja, klopt. Fetischisme en SM zijn ook wel aan elkaar gekoppeld. Ja. Uh, op Wezelind heb je mensen die echt uit SM zien komen. Maar de echte SM'ers zie je toch iets meer in de underground uh, feestjes. Uh, ja. Op Weesland zelf zie je meer een soort van over... Ja, dus er zijn hier mensen die echt... Ja, toch wel een soort SM-uiting hebben. En zijn er zijn ook mensen die gewoon echt gewoon voor het fetish gaan. Die gewoon... Ja, bijvoorbeeld uh, de hele avond naakt staan en, ja. en staan te dansen en, en genieten van die aandacht die ze krijgen. Ze ja, het, is wel, het is wel kijken en bekeken worden. Hè? Ja, absoluut. Nu weet ik dat er op dit moment mensen iets rechterop zijn gaan zitten. Misschien iets verschrikt, want we horen What's mensen happening? die aan een hondenketting vastzitten naakt. En die denken nou, daar komen echt alleen maar mensen op af die seksueel heel vrij zijn en die alles durven. Ja. En die zeggen, oh, wat een hoge drempel. Zelfs als zou ik er een kijkje willen nemen, dan durf ik dat niet. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar wat zou jij zeggen tegen juist die mensen... die nog nooit op een feest als Wasteland zijn binnengestapt? Ja, kijk, aan de ene kant zou ik zeggen van... Uh, als je hier bent, dan weet je niet wat je meemaakt. En waarschijnlijk... Uh... Ja, gaat er wereld voor je open. Dat denk ik ook wel. Ervaring die je nooit vergeet. En het leuke vind ik juist dat het zijn niet alleen maar mensen uit de stad die er komen. Nee, of alleen maar nee. uit, ik zeg maar wat, Amsterdam. Mensen uit de provincie zien we. Mensen uit het buitenland. Overal, ja, ja. echt. Er Allerlei zijn er vanavond heel veel mensen. Duitsers ook. Ik weet niet of het is elk evenement anders. Eén evenement zijn er ineens heel veel Duitsers. Andere evenement zijn er heel veel Engelsen. Maar zelf viel me op dat er veel Duitsers zijn vandaag. Maar uiteindelijk bestaat het, het grootste deel het nog steeds uit de Nederlanders. Maar ik denk wel dat dat, dat wezen het een van... Sowieso de eerste feest was in Nederland... wat gewoon zo'n groot aanhang ook uit het buitenland al kreeg. Ja, ja. En je hebt nu natuurlijk een, een ID&T-feestje en zo. Daar komen ook wel heel veel toeristen echt op af voor Maar Wasteland feest. is echt een begrip. En ja, we absoluut. zijn er vannacht bij. Misschien dat je inderdaad met samen met Griekneven Billen denkt... nou, ik weet niet of het dat voor mij is. Vannacht kan je het op een veilige manier ontdekken... door vooral gekluisterd te blijven aan je radio. Want tot vier uur vannacht praten we erover. Er en straks gaan we eens overschakelen naar onze... Uh, onze Tim, onze Tim Hofman, die je wel vaker in de show voorbij hoort komen als columnist. Maar die, die heeft gezegd: Weet je wat, ik offer mijn lijf op aan de journalistiek, voor de journalistiek, want ik ga het allemaal ontdekken. En ik kan je vertellen, Nora, Tim die kwam hier binnen een paar die is uur geleden. Die en Die zei: rijden, ik weet niet wat ik meemaak, wat gebeurt er hier allemaal? En die kreeg meteen van die twinkeloogjes, want die dacht: Ik wil dat wel gaan ontdekken. Dat wil hij voor jou. Hij gaat het voor jou ontdekken, zodat jij het kan meemaken. Blijf luisteren tot 4 uur vanavond. Nora, dankjewel. Alsjeblieft. Ga genieten. Ja, maar ik dat uh, doe je volgens mij al. Werken en genieten, absoluut. Ja. En dan gaan we over naar een man die uh, nummer 1 hits maakt van zijn liefdesverdriet. Dan gaat hem heel goed af. Bruno Mars met Grenade. Easy come, Easy go.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 I zijn we jongens live vanaf Wasteland. En ik ben met mijn neus in de boter gevallen. Want ik bedoel, we zijn pas net begonnen met de show. En ik denk de mooiste vrouw van het feest schuift gewoon even bij me aan. Alsof het niets is. En ze is ook nog een echte Wasteland-expert. Ansila Tilia. Hi. Goeiedag. Hey. Ansila, even om te beginnen. Je ziet er prachtig uit. Oh, dank je. En ik denk dat je beter kan beschrijven wat je aan hebt dan ik. Want prachtig. Vertel. Oh, uh, ik heb een uh, heel strak uh, Lichtrood, uh, shiny, uh, heel strak, een soort van Victoriaans, hooggesloten, baronesachtig uh, jurkje aan. Ja, van? Van... <laughs> van latex. Van latex, van, uh, uiteraard. Dat hoort bij Wasteland hè. <laughs> nou, heel veel mensen kiezen ook voor leren of voor PVC uh, voor, uh, of voor niets of voor, niks, of voor uh, ook veel metaal. Van alles. Je mag alles. Uh, nou ja, je mag heel veel aantrekken in ieder geval, maar ik, ik kies meestal voor latex. Ja, Antilla, ik zeg net, uh, jij bent een soort wasteland-expert, want voor jou is het een soort thuiskomen. Ja, ja. Ik zat net op de in de auto hier naartoe, Zodat ik te denken van, volgens mij is dit echt al mijn tiende jaar of zo. Tiende jaar. Nou, ja, wel bijna, ja. Ja, want jij <laughs> hebt hier bijna elk jaar <laughs> maak hier een prachtige show. Ja, ik probeer wel regelmatig een show, een showtje te doen. En uh, ja, dat is geweldig. Het, het, het is zo'n groot publiek. Het is een van de grootste feesten ter wereld uh, op, op dit gebied, op vetjesgebied. En hoe ziet jouw show eruit? Ik heb hem wel eens mogen zien. Ik ben ook wel eens eerder op dit feest geweest. Ja. was ook voor spuiten en slikken om uh, reportages te maken. Ja. En ik stond met open mond naar je te kijken. Maar voor mensen die geen idee hebben <laughs> wat jij dan doet op dat podium, Ancilla, Wat gebeurt daar? Uh, volgens mij was jij bij een show waarbij, ik, uh, waarbij het heel erg ging om de maskers. En of om de vele lage latex. Waarbij ik eigenlijk begon in, een, uh, in vrij weinig kleding. Als een soort stripper, maar dan uh, als een soort reverse striptease ging ik uh, steeds meer latex kleding aandoen op een seksuele manier. Tot en met een masker waarbij ik helemaal niks zag. En uh, op het einde verdwijn ik dan in het publiek en raak ik mensen aan, maar ik, maar ik zie ze niet. Dus dat is een hele interessante uh, ja, samenspel tussen mij, de performer en het publiek, de ja. toeschouwer. Ja. En dat is wel interessant. Maar... Ik heb ook shows waarbij ik uh, in, uit een grote Barbie-doos kom. En als een grote Barbie... Uh, <laughs> Levens-echte Barbie uh, over het podium strut. Of, uh, nou ja, ik heb, ik heb heel veel verschillende shows. Maar ik probeer wel altijd... Uh, de, de nadruk ligt op latex. En op echte mooie kostuums. Ja. Wat is die magie? Want jij beschrijft die shows. Dat, ik, heb, ik heb er wat mogen zien. Dat zijn magische shows. Wat is die magie die hier hangt? Op Wasteland. Ik, ik denk het feit dat alles kan, alles mag. En daarom weet je ook nooit wat er gaat gebeuren. Soms ziet iets er braaf uit. En, en denk je van: oh, waar gaat dit heen? En soms blijft het heel braaf. Maar soms wordt het heel extreem. Maar de spanning, het de spanningsveld is dat je nooit weet wat er om de hoek staat. Of dat, dat je onverwacht zal zien. Ja. Uh, en en ja, ja, zoals ik zeg, alles kan en alles mag. Dus hoe, hoe weet je, je of je een alles? type bent voor Wasteland? Want ik kan me voorstellen dat je nu lekker op de bank zit te luisteren. en Dat je denkt, het, het klinkt allemaal spannend en leuk. Maar ben ik een wasteland type? Ik denk, als je er nieuwsgierig naar bent. En je, je bent in staat om er naartoe te gaan. En met een open mind gewoon alles te beleven. Dan, dan ben je welkom. Je, je moet hoeft, open minded zijn, hè? Ja. ja. Je, je, zolang je weet dat je, dat je van alles... Je hoeft niet van alles te genieten. Maar zolang dat je alles kan uh, accepteren en openstaat voor nieuwe dingen, nieuwe ervaringen... ja, dan ben je gewoon hartstikke welkom. Ja. Nou ja, je zegt deze woorden... en ik moet eigenlijk denken aan onze reporter Tim Hofman. Ja. Onze bleue BNN'er, noem ik hem maar. Omdat uh, hij is nog net nieuw op het gebied van alles. Hij moet alles nog meemaken en hij zei weet je wat rijden. Ik durf dat. Ik ga het aan. Met een trillende stem hè? en met trillende schoudertjes. Hè? Ik ga dat doen. Ik ga voor jou op pad. En ik ga Wasteland ontdekken. Nou, hoe het hem vergaat, dat uh, gaan we straks horen. Ancilla, geweldig dat je even kwam zitten en even kwam ja, praten. Ja, gedaan. Geniet. Ik ben heel benieuwd hoe Tim het ervan afbrengt. Wat ja. hij ervan vindt. En hoe we hem uh, terugtreffen straks. Ja. Ja. Ik denk met grote ogen. Met grote, open gesperde ogen. Ik, ik hoop het wel. Maar hij heeft wel een fantastisch pak aan. Nou, hij moet straks maar even uitleggen uh, wat hij aan heeft. Maar ik kan je vertellen... Het is niet iets wat hij ooit eerder aantrok. Nee, ja, dat mag ook niet hier. Een ja. strenge dresscode. hele strenge dresscode. Ansela, dank je wel en geniet nee, jij ook van de wel. nacht. Even kijken wat ik voor je heb klaarstaan. Heel veel fijne muziek. Ik heb Easy voor je klaarstaan. Juist omdat het easy is om voor jou Wasteland vannacht mee te maken. Je hoeft gewoon alleen maar op je bank te zitten en te luisteren. Dat is toch heerlijk. Dat is toch heerlijk. Vannacht neem ik je tot vier uur mee naar het grootste en stoutste waste van Europa. Wasteland. En uh, ik doe dat samen met uh, de man die uh, uit zijn veilige zone is gestapt. Om het allemaal eens van dichtbij te beleven. Tim Hofman. Ja. Tim, wat heb je aan om te beginnen? Wat heb ik aan? Nou, deze bleue jongen is vandaag <laughs> gekleed in puntlaarsjes. Een zwarte, hele, hele, hele strakke latexbroek. Geen ondergoed, want dat mag hier niet. Daar kom ik zo op terug. Ik heb een rood stropdasje om, uh, ook van latex. En een zwart kort lerenjasje. Het is een soort jakhals on speed. Hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Is dat heerlijk en bevrijdend? Of denk je, uh, oh, toch nou, beknellend? Ik ben flink out of my comfort zone, kan ik jullie vertellen. Maar... Daartegenover is ook wel dat niemand denkt van... god, die jongen ziet er raar uit. Dus het, het went wel snel, moet ik zeggen. Je, je blendt right in. Je past er zo tussen. Nou, ik ben, ik ben natuurlijk vrij netjes gekleed. Kijk, als ik om mij heen kijk nu... Dan zie ik uh, de mooiste meisjes uh, uit de klas in hele mooie subtiele latex pakjes. Van, van top tot teen mooi gekleed. Maar ook de opa en oma van het mooiste meisje uit de klas. Uh, die louter met een kokring uh, een of tepelklemmen lopen. Ja, ja, dat kan hier ook. Dus wat dat betreft dan ben ik nog steeds wel de V-nex het kan en het mag allemaal. Het heb, je, heb je het al aangedurfd om met uh, dat magische paspoort... wat we ook wel de microfoon noemen... om iemand aan te schieten om het een dan te vragen? Of, of ben je nog een beetje remi? Ben je nou, nog ja, een beetje alleen? Ik... ik durf wel. Maar wat wel zo is natuurlijk hier... Kijk, er lopen hier niet alleen maar uh, mensen uh, die zoals jij en ik van BNN zijn. Er lopen hier niet mensen die denken... goh, we gaan eens een avondje latex doen uh, wat iemand die, uh, die, die daarom geeft. Er lopen hier ook gewoon advocaten, rechters... misschien zelfs politici, mensen van hele hoge segmenten... Die denken, ja, die, of, ja, die denken dat je met een kamer komt... maar die, die microfoon op mijn neus dat gaat mij dus niet gebeuren. Oeh, dus mensen vinden het toch ook wel een beetje het, eng... Het, het om op Radio spannend, ja. 1 te praten over wat hun fetish is... en hoe ze dat dan beleven op dit feest. Ja, want dit is echt, dit, het is een heel intiem feestje. En eigenlijk, ja, de buitenwereld moet maar zien dat het de buitenwereld is. Hier gebeurt het vanavond en hier is iedereen samen. Gelukkig heb ik wel hier een paar meisjes... Prachtige meisjes, mag ik wel zeggen, in het latex staan. Ik zou je niet om je naam en je baan vragen, waar je woont, allemaal niet. Nee, niet maar echt belangrijk. Maar ik wil wel weten, waarom ben je hier? Um, voor de open sfeer, omdat hier alles kan en alles mag. Ik ben hier nooit bang, zeg maar, dat ik buiten de toon val, want iedereen die mag zijn eigen fantasie hebben en niemand kijkt daar raar van op. En dat is heel, heel. Ik weet niet. Maar jij zegt, ik, ik ben nooit bang. Je bent een uh, wastelandganger. Sorry? Je, je, gaat, je gaat ieder jaar naar wasteland. Nee hoor, nee, nee. Ik ben eigenlijk nog maar heel kort geleden ook hiermee begonnen. Ik denk twee jaar geleden. Maar ik wist altijd wel dat ik dit soort dingen leuk vond. Want alleen ik had geen flauw idee hoe ik erin moest komen. En via eigenlijk de BDSM, wat mensen die ik daar kende, ben ik... Wat is ik de BDSM? Be... Oh, uh, bondage, dus dat een masochisme. Oké. Okay. Zou je hier terechtkomen ja, via deze mensen? Ja, uiteindelijk was, uh, was dat niet wat ik zocht. Maar ik uh, werd meegenomen naar dit soort feesten. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik altijd leuk vond. Maar, maar, maar de kijker wil wel heel graag weten nu wat jij aan hebt. Beschrijf dat heel even. Um, de kijker, de luisteraar, excuus. Ik heb een latex jurkje aan. En dat is uh, rubber in feite. Uh, en het, is, uh, het zit helemaal groot aan mijn lichaam. En er zitten kleine plooitjes onder. En uh, pleutjes in mijn mouwen. En het ziet er eigenlijk gewoon als normale kleding uit. En ik word ondertussen gekriebeld. En dat is heel lekker. Ook dat gebeurt hier. Hè? Want de mensen staan hier niet alleen samen een biertje te drinken. Of samen uh, te dansen. Er wordt ook vervent aan elkaar uh, gezeten. Dankjewel. Veel plezier vanavond. Dankjewel. je ja, Heel leuk detail jongens. Dat willen jullie wel weten. Ik ben vandaag met een productiemeisje hier. En dat productiemeisje heeft ook een latex pakje aan. En die liep hier. En toen kwamen er een mij die zeiden. Ja luister eens. Jij shijnt niet genoeg. En die zijn ze uh, met uh, olie in gaan smeren. Zodat zij toch ook zou glimmen, net als de rest hier. Uh, nou zou je denken, nou dat is nog niet zo heel spannend. Maar ze had, en dat is uit een boze zoals ik net al zei... Zij had ook haar slipje nog aan. En dat slipje, dat moest toch mooi uit. En daar wil ik graag mee eindigen. <laughs> om te zeggen dat slipjes hier bijvoorbeeld uit de boze zijn. En een lang kort eigenlijk. Wat ik nu heel erg merk is dat mensen um, in hun, hun gek, in hun vreemde... In, in hun excessief uh, gedrag... Um, Laten we het eigenlijk niet opvallen. Dus hoe normaal je hier bent, hoe meer je opvalt. <laughs> het wordt een spannende paar uur voor jou, Tim. Het, het zijn al een hele spannende paar uur voor mij, ze rijden. Ja, later in de show komen we bij je terug. Want we willen natuurlijk weten, iedereen die weet al wat zijn fetish is. Misschien ga jij wel op zoek naar jouw fetish. Misschien vind je hem wel. En ik denk dat je nog veel bijzondere shows en uh, nou, vertoningen gaat meemaken. Ja, zeker. En ik zal jullie ook op de hoogte houden van al het spannend wat hier uh, zal gebeuren vannacht. Ja. En misschien dat je thuis denkt, nou, ik wil echt wel even wat zeggen over Wasteland... of tegen die Sarayda of tegen die Tim. Dat kan. Mailen even naar lust.bnn.nl. Of misschien ben je, ben je echt van 2012 en denk je, mailen is zo ouderwet. Je kan ook twitteren. Doe dat at lust.bnn aan elkaar. Nu een vrouw waarvan ik zou het fantastisch vinden als ze hier binnen zou komen lopen. En misschien zou ze er een prachtige plaat over kunnen schrijven. Adele, met haar turning tables. to say goodbye to turning tables you feel Ja, de vrouw die uh, op zoek is naar een huisje voor zo rond de 10 miljoen pond, 12 miljoen euro. Adele hoorde, je, het gaat goed als je het zingt, als je zingt uh, over gebroken harten. Nog steeds zitten wij hier op Wasteland live vanaf Wasteland. En er is toch zomaar gezellig iemand aangeschoven in het Lustcafé. Chris, goeenacht. Goeiedag, goeiedag. Welkom. Ja, dank u wel. Chris, jij bent hier een bezoeker of een performer? Een bezoeker. Een bezoeker. Ja jij dacht, weet je wat, zaterdag nacht, ik zou van alles kunnen doen. Ik kan een boek lezen in bad, ik kan naar de film. Of ik kan naar Wasteland. Ja, ja. nou, dit is, uh, ik ben ook de tweede keer hier. Je moet ietsje dichter tegen de microfoon maar, aanzitten. Ik ben ook de we... tweede keer hier. Je bent voor de tweede keer. En uh, ja, het is eigenlijk van, ik ben ook 40 jaar. En van al die partners wat ik mijn leven heb gedaan, is dit wel de meeste. Aparten. Ja, Wat is er zo bijzonder aan Wasteland? Het is uh, na een hele grote kermis waar je overheen loopt. En de mensen kermis. zijn de attracties. De mensen zijn de attracties. Ja. Waar ben je zo al tegenaan gelopen vannacht? Ja, nou, uh, net stonden ze ook in de bar uh, bij spreken springen gewoon te leuken. Dus, uh, uh, er was seks aan de bar. Aan de bar. Wauw. Ja. Wow. En wat nog meer? Wat gebeurde er nog meer? Ja, heel veel mensen hebben bepaalde was in zitten. En dat beelden ze wel heel goed uit. Misschien. Ja, geef eens een voorbeeld van een act die je ja, ziet. Nee, maar mensen die wat uh, bijvoorbeeld uh, in lak of een leren rubber komen, hè, uh, die hebben wel een bepaalde act erbij en uh, het voelt zich allemaal uh, heel goed aan en ze uh, leven ook echt in. Ja, ja. Het is iedereen mag even zelf kiezen welke rol die speelt. Ja. En dan kan je helemaal in opgaan. Ja, ja, precies. Oké, okay, nu zit jij tegenover mij en heb jij een leren lerenbroek aan. Ja. En niks erboven. Ja. Het is ook heel warm binnen. Hè? Ja, het is redelijk warm binnen. Maar toch heb je gedacht, ergens van tevoren, ik ga lekker met een onbloot bovenlijf. Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja, wel... Nou ja, goed, oké. Okay, uh... Heeft dat alleen maar te maken met de temperatuur van het feestje? Of vind je het ook lekker om gewoon... Ik vind het ook lekker om gewoon uh, ontbloot uh, bovenlijf rond te lopen. Ja, want welke vrijheid geeft dat? Uh, ja, ja, nou, wat je dagelijks niet hebt. In het dagelijks leven ben je een beetje opgesloten. Hè? Ja? ja? Waar ben je in opgesloten dagelijks? Baan nee. uh, de normen en paarden wat mensen van je verwachten. Dat een beetje. Dat, ja. ja. ja en dan ja. kun je hier even helemaal laten gaan. Ja, nu zeg je je bent voor de tweede keer op dit feest. Is dit iets wat jij elk jaar gaat doen? Zo van. Eén keer per jaar pak ik dit uitje mee. Ja. Totale vrijheid. Ik denk het wel. Uh, want ik zie hier ook heel veel oude mensen rondlopen. Dus, dus echt uh, 50 plus, of 60 plus. En ik denk dat je hetzelfde hebben gedacht. Als je dat gewoon uh, twee keer per jaar doet, dat houdt je jong. Oh, het houdt je jong. Het houdt je in shape. Uh, want je moet er een beetje, als je onbloot rondloopt, moet je wel iets ervoor doen. Ja? Ga je extra naar de sportschool sinds je naar Wasteland gaat? Absoluut. Oh, Oké, okay. wauw. Nou, niet alleen naar Wasteland, maar. Sinds je naar feesten gaat waar je je lijf moet tonen. Ja. ja. Hey, wanneer ben je nou een wasteland-type? Want we maken vannacht deze radioshow. Ja. Er zijn nu mensen aan het twijfelen die aan het luisteren zijn. En die denken, zou ik nou gaan of zou ik nou niet gaan? Pas ik er nou tussen of pas ik er nou niet tussen? Wanneer ben je een wasteland-type? Tja, goeie vraag. Want de eerste keer toen wij kwamen, toen had ik eigenlijk zoiets toen ik de trader zag op internet. Je zag een filmpje op het internet dat ja, en daar je Ja, dan had ik eigenlijk zoiets van uh, dit gaat me iets te ver. Hmm. En uh, eigenlijk denk ik dat iedereen wel die fantasie heeft wat hier gebeurt. En, en dat je dat je moet... zijn fantasieën van alles kan, alles mag. Ja, ja ik denk gewoon dat uh, heel veel mensen rondlopen in een gesloten.. In een gesloten hersenpan, zeg maar. Opgesloten in een ja, koppie. Ja. En die wat uh, eigenlijk allemaal dit allemaal wel eens zou meemaken. Ja. Is het nou zo dat je hebt nu zaterdagnacht maakt je dit feest mee? Vertel je dit nou maandag op je werk of juist niet? Ik vertel het wel weer ja. ja, en hoe reageren collega's? Uh, ja, nou... De... Verschillend. Verschillend. Ja. Wat is de leukste reactie die je krijgt en wat is de minst leuke reactie? Nee, de leukste reactie wat je krijgt is als je toch uh, vergeeflijk 40 bent en je doet dat soort uh, feesten nog. De meeste vrienden van mij die zitten thuis op de bank. Ja. Met de vrouwen uh, die, die wegen 100 kilo en uh, die zitten aan een zak chips. Ja. Ja. Dus mensen vinden het leuk dat jij lekker jong blijft, uitgaat, lekker dingen doet. En wat zijn de minst leuke reacties als je het erover vertelt? Ja, dat komt natuurlijk ook wel door die, die, die foto's en die uh, traders wat er, wat er zijn. Ja, ja, ja, ja. ja. Hé, hey, wij gaan zo weer een plaatje instarten. Maar wat ga jij doen nadat je dit gesprek met mij hebt afgesloten? Ik ga zo terug naar punnen en uh, ik ben nog wel even een paar uur te zien. Jij bent nog wel even een paar uur te zien. Chris, wat fijn dat je aansloot. Dank je wel. En dat je even vertelde wat Wasteland voor jou betekent en welk gevoel je ervan krijgt. Want dat is wat we vannacht bespreken hier op Radio 1... Het geheim achter Wasteland, de vrijheid en het gevoel. Tot 4 uur vannacht zijn we hier en praten we daarover. Maar we draaien ook muziek hoor. Don't walk away, bijvoorbeeld van de Four Tops. Listen to me, girl, don't turn your back on me Now that you got me inspired Ik ben op het feest waar iedereen er zo extravagant uitziet... dat je niet altijd weet of je nou te maken hebt met iemand die een show moet weggeven... of iemand die simpelweg een bezoeker is. Maar nu heb ik iemand naast me zitten. Daarvan kan je alleen maar denken, dat is een performa. Monsieur Plastique. Hallo. Monsieur Plastique. Ik ga die naam nog heel vaak zeggen, want ik vind het heel leuk om die naam dat te zeggen. Klein. Jij hebt iets fantastisch op je gezicht. Ik ga even proberen dat goed te omschrijven. Een geweldige bos rood, vlammend haar. Sally, Se krullend. Sally Spectra. Ja, Sally Spectra van The Bold and the Beautiful. <laughs> en jij hebt op je gezicht, op je voorhoofd en op je neus... iets wat lijkt alsof er een aantal kaarsen op jouw gezicht gesmolten zijn. Ik denk aan iets anders, maar je hebt gelijk. <laughs> oh, <laughs> Goed, toch even vragen, hè? journalistiek uh, zeer verantwoord. Waar denk jij dan aan? Ik denk aan kaarsvet alsof er een uh, groep dolle negers over mij is klaargekomen. Oké, okay. chic. En, uh, en daar dan een masker van gemaakt. <laughs> Chique bedoeling. Jij denkt, ik vind het gewoon leuk om dat, uh, om, om dat masker, dat kaarsvetmasker, want we gaan hem nu toch weer omschrijven als een kaarsvetmasker, om die op te gooien of heeft dat te maken met jouw act? Uh, nou, ik ben DJ. En ik zie dat altijd, ik doe, ik doe altijd net of iets extra. Weet je wel, de meeste DJ's tegenwoordig die zijn wel goed en dat soort dingen. Maar die zien er altijd zo saai uit. Ja. Maar jij hebt je ook gekleed, ik weet niet of ik het goed zeg, maar jij hebt je gekleed als een vrouw ook. Nou, ik hang er altijd net een beetje tussenin. Ik heb wel gewoon nog een baard en ik heb geen tieten. Maar wel een, een pakje wat ik ook wel aan zou kunnen. Ja hoor. Dat, is ook, dat is ook onderdeel van de, uh, van de filosofie. Ja. Van Monsieur Plastic. En hey, jij gaat straks draaien. Yes. Wat, uh, welke magische tonen ga je over de crowd heen gooien? Ik ben altijd een beetje van de nare electro house, van die 90s remixes er tussendoor. Je moet er eigenlijk een beetje gewoon... Naar van worden als je het hoort, maar Moet wel losgaan. Raar worden en een beetje losgaan. Dat hoort ook wel bij Wasteland, hè? Ja. Voor de hoeveelste keer ben jij hier? Uh, vorige editie heb ik ook gedraaid, maar mijn allereerste keer was zeven jaar geleden. Zeven jaar geleden. Hoe ontdekte je Wasteland? Weet je dat nog? Uh, ik deed toen de visagie voor een performancegroep. Ik was 17, geloof ik, en uh, toen namen ze mij mee. Nou, ik vond, ik vond het fantastisch. Ja? ja? Was je meteen dat je binnenkwam en je dacht... ik ben thuis of moest je even wennen? Nou, ik vind het sowieso heel prettig, dit soort feest, omdat gewoon iedereen zo open en uh, vrij is met elkaar. Het is gewoon niet, niet wat de meeste mensen denken, dat ze alleen maar lopen te krikken en te doen. Iedereen... Dat het alleen maar een seksfeest is, dat is niet waar. Nee, toch? helemaal niet. Nee, iedereen die kan niet zich gewoon uit. Het maakt ook niet uit hoe je eruit ziet. Dat, dat vind ik heel fijn. Het ja. is gewoon heel relaxed. Het is een soort vrijheid. Dat is wat ja. ik de hele ja. tijd hoor. Hoe voelt die vrijheid? Hoe voelt dat vanaf het moment dat je hier binnen Ja, ik vind het heerlijk. Want, nou, zeg maar, Bij de andere feesten waar ik dan draai, dan val ik best wel heel erg op. En hier zegt alleen iedereen zo van... ah, oh, te gek, je ziet er tof uit. En dat is gewoon zo ja. prettig. Ja. Ja. Ja. Wat voor soort mensen komen hier? Is dat alleen maar performers of mensen die heel extravagant zijn? Of komen hier bij wijze van spreken ook... zoals onze goede vriend Wilders dat zou ze zeggen... Henk en Ingrid? Komen die hier ook langs? Nou, ik denk dat hier ook wel een paar melkboeren tussen staan. Het is gewoon inderdaad van alles. Ja. Dat is zo cool. Ja, leuk. Spannend, ben je nog nerveus? Straks op twee of is het voor jou kat in het bakkie? Nee hoor, nee, ik heb er heel veel zin in. Oh, het gaat leuk. Goed komen. Leuk. Nou, ik denk dat uh, onze reporter Tim Hofman misschien straks nog wel even de handjes in de lucht gooit bij jouw performance. Maar wij vonden het in elk geval super fijn om even met je te mogen kletsen en gaat het leuk hebben. Dankjewel. Dat is niet zo moeilijk hier hè? Nee, dat is heel leuk. Ja. Hey, en zijn er nog dingen, misschien een laatste vraag, behalve jouw show, waarvan je zegt, nou, Tim van jullie die moet dat even ook even proberen mee te pakken. Alle donkere hoekjes meepakken. <laughs> Tim, ik weet niet waar je bent. Maar de tip van de week, de tip van de nacht is... alle donkere hoekjes meepakken. We gaan kijken of hij daar uh, talent voor heeft. Heb jij er talent voor? Nee, ik doe het gewoon uh, aan plein publiek. Oké, okay, out in the open. Very, very Wasteland. Dankjewel, monsieur Plastique. Geen dank. Oh, zie je, dit is het fijne van Wasteland. Elke keer als er iemand komt zitten, dan komt er een prachtig verhaal uit. En ik denk dat het zo doorgaat tot vier uur... Vannacht hier op Wasteland. You and I belong. Dat zing ik voor jou, lieve Wasteland. hier vannacht op Wasteland, je niet zomaar in een spijkerbroekie... of met een Hawaii-shirt mag binnenlopen. Nee, je moet hier toch sexy gekleed zijn. Leer is geoorloofd, latex is geoorloofd. Je Adams-pak of je Eva-pakje, oftewel helemaal naakt, is geoorloofd. En de dames die daarop letten dat iedereen gepast... of eigenlijk ongepast gekleed is, dat zijn de doorbitjes. En volgens mij staat onze Tim te kletsen met die doorbitjes. Tim. Ja, hoi. Ik sta inderdaad... Bij de doorbitjes en die kunnen mij haar fijn vertellen waarom je wel of niet naar binnen zou mogen als het gaat om kleding. Maar nog leuker is dat ik hier iemand heb gevonden, een dame, die niet naar binnen mag. Klopt. Waarom niet? Uh, ik had te veel kleren aan. Te veel kleren aan? Ja, ik moest mijn topje doen. Maar wacht even, want uh, vertel even wat je aan hebt. Ik heb een uh, topje aan, uh, een soort, uh, hoe heet het, ja, corsetje. Setje. en uh, nu alleen nog maar Michelle Tels en, en mijn Gimpen en wat had je daar overheen dan en dan had ik een heel klein dus, dun uh, stukje stof als een soort rokje dus wat uh, in de normale kroeg te veel dat is dat, uh, dat is hier of te weinig dat is hier te veel ja ja en er staat daar nog een vriendin van jou ja ja ja ik kom ook even bij jou uh, want jij mag ook niet naar binnen Jawel hoor oh nu wel ja nu wel. wat was het probleem ik moest mijn panty uittrekken oh en dat heb maar je nu wel gedaan wel. En nu heb je een heel kort, nou echt kleiner topje dan dit gaan we niet krijgen. Um, ja. Een string, hoge sokken en hakjes. Ja. En dan mag je wel naar binnen. Ja. Maar geen latex. Geen latex. Waarom geen latex? Je gaat naar Wasteland. Ja, ik weet het, maar... Um... Vergeten. Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk meer erotiek dan latex, toch? Ja, dat, dat, dat, dat blijkt, maar als het maar niet te veel is. Vandaag. Nou, alsnog veel plezier dan rijden, loop ik even naar de doorbitjes. want jij wil natuurlijk weten wat nou echt de no's en de go's zijn. Ja, heel graag. Heel nou, daar graag. gaan we hoor. Eh, eh, ik hoop dat ik nog goed te verstaan ben, want het is echt uh, een flinke bak, hè, Rie. Ja, het is Een van de doorbitjes. een bloedmooie vrouw met een uh, blauw kapsel, zelf helemaal strak gehuld... in heel strak zwart schijnend latex en hoge zwarte pumps. En dan vraag ik jou, wat mag nou absoluut niet? Alles van katoen is niet toegestaan. Wasteland, dus is leer en latex. En daar moeten we op selecteren. Dus alles van katoen, ook geen sokken, geen uh, ondergoed? Vooral geen katoenen ondergoed. Dat geen katoenen ondergoed? Uit. Ja. En, wat, en, en, en, en naakt? Naakt is prima. En, en, maar volgens mij mag je niet op ieder feest naakt, hè? Klopt dat? Nee, maar hier is... Er zijn zoveel mensen die hier komen, ook uit het buitenland... en er net de verkeerde kleding aan hebben. En dan vragen ze of iets uit te doen... Of iets anders aan te doen. En doet iedereen dat? Of, of zeggen er ook wel eens mensen: ik ga weer naar huis? Ja, negen van de tien mensen hebben andere kleding bij zich. Of koop hier ter plekke nieuwe kleding. Of en die gaan proberen na... het dan toch even nog met een iets minder uh, expliciet uh, outfitje eerst. Die proberen het eerst iets minder expliciet iets te ja, ja, sommigen oh. zijn heel bescheiden. Maar door ze iets uit te laten trekken, eh, worden ze wat opener en dat zie je ook aan. If you have it, flant Nou sta jij hier al de hele avond. Uh, oh kijk, er wordt er weer in aangehouden met een, met een zwart t-shirt. Ja, t-shirts worden niet toegestaan. En een spijkerbroek, hoe durft die? Oh, nee. Kan toch niet? Nou, staat, nou sta jij hier in die, in die spiegelpoort waar iedereen doorheen komt al de hele avond. Ja. Jij ziet iedereen voorbij komen. Wat is nou het allermooiste wat je tot nu toe hebt gezien? Nou, wat ik al het mooiste vind zijn mensen die van top tot teen en latex met extreme make-up, met aparte haardrachten gaan. Uh, uren werk. En die mensen hebben er ontzettend veel zin in. En dat is heel mooi om te zien. En dat is misschien wat Wasteland wel Wasteland maakt, hè? Absoluut, absoluut. Precies. Nou, heel, heel, heel even kort om het af te ronden. Ik met mijn rode uh, jakhalsen, stropdasje en latexbroek. Kan het of kan het niet? Nou, het kan, omdat het leer is, maar ik vind het niet origineel. Nee, ik ging ook niet voor de originaliteitsprijs. Nee, maar de -jongen ging puur strikt hou je wel aan de regels van kleden. Heel goed. En tot daar is het vanavond nog heel even goed. Ja. Veel succes vanavond nog. Dank je wel. rijden over naar jou. Ja, Tim heeft dus net gehoord dat hij er net mee door kan, maar dan ook niet echt helemaal. Nou, we zitten bijna tegen het nieuws aan, maar er is toch even... Een knappe man aangeschoven met weinig kleren, maar dan wel weer een leren strikje. Zo ja. om zijn nek. Hi, goeiedag. Jij denkt, je komt even gezellig erbij zitten. Ja, ik ben gevraagd en ik zeg geen nee. Nee, dan zeg je geen nee. Nou, ja, goed dat je aanschuift. Ben jij vanavond te gast of moet je straks ook optreden? Nee, ik ben te gast. Ik ben te gast. Je bent te gast. Ja, ja. En ben je voor het eerst? Ik uh, ben naar twee andere soorten geweest geweest. Kinky feesten geweest, maar Wasteland is voor mij het eerst. Ja? ja. En is Wasteland anders dan de kinky feesten waar je voorheen... Uh... Waar je uh, voorheen kwam? Ja, ik uh, misschien ken je dat. Dat wordt hier soms ook gehouden. En, uh, ja. Het is ietsjes zachter. Dit is ietsje? Nee, dit is ietsje zachter en dit is echt ietsjes veller. Iets veller. Maar oké, okay, voor mensen die hier nog nooit geweest zijn. Dus ja. Ietsjes veller, wat betekent dat? Ietsjes veller, nou... Als je staat, als je staat met iemand, een man, maakt niet uit met wie. En iemand loopt gewoon langs. En uh, ja, er wordt, wordt gewoon aan je gezeten. Oh ja, dus als je hier langs loopt, dan verdwijnt er af en toe even een hand... Uh... Onder een Ja, ja er bijvoorbeeld, ook. bijvoorbeeld. Maar ah ja, kijk, de, de meesten vinden dat erg, maar de, de meesten vinden het ook weer niet erg. Vind jij het erg of vind jij niet erg dat iemand dat is? Ik doe het erger. zelf ook. Jij doet het zelf ja, ook. Ja, tuurlijk. Je komt ook eigenlijk om dat te doen, of niet? Nee, dat niet. Nee, dat nee. niet. Waarvoor kom mee, je wel? Ik ben meegevraagd voor ja? Wezeland dan. Nou ja. ja, gewoon een leuke avond. Uh, spe, ik noem het altijd Space The Race. Gewoon gewoon lekker space. <laughs> space the race, Space. Space Race. Space The Race. Wat geweldig. Voor mensen die nog nooit zijn geweest en dit horen. En twijfelen. Wat kan jij tegen die mensen zeggen om ze toch één keertje hier naar binnen te lokken? Als je ooit wil feesten in het leven, dan moet je hier naartoe komen. Als je ooit wil feesten, dan moet je hier naartoe komen. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. het goed, ga lekker genieten. volgens ja, volgens mij, je ziet, er, je ziet er heel gelukkig uit. Ja, ik heb een goede moeder. <laughs> Hij zit goed in zijn mood. Nou, en wij ook. We gaan er heel eventjes uit voor het nieuws. Maar straks, tweede uurtje van lust, zijn we weer terug. En dan wordt er meer gewasteland. Ik hoop... Dat je erbij blijft. Dat zou mooi zijn. Kijk, dat bedoel ik. Aan enthousiasme geen gebrek. Tot is tot na het nieuws.